Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Thailand maakt zich op voor mogelijk de zwaarste storm in 30 jaar. De storm bereikt morgen de oostkust en zaterdag toeristenorden als Krabi en Phuket. De afgelopen dagen zijn duizenden toeristen gevlucht van bekende vakantieeilanden in Thailand. De veerboten zijn inmiddels uit de vaart genomen, waardoor veel toeristen niet weg konden komen. De Alarmcentrale heeft al tientallen meldingen gekregen van Nederlanders die in het gebied in Thailand vastzitten. De storm zal naar verwachting gepaard gaan met veel regen- en vloedgolven, waardoor overstromingen kunnen ontstaan. Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft zoals verwacht Nancy Pelosi gekozen tot voorzitter. Dat gebeurde op de eerste zittingsdag van het huis. De 78-jarige democraten uit Californië was van 2007 tot 2011 ook al speaker of the house. Pelosi is voor twee jaar gekozen. De democraten kregen door de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid in het huis... Met de machtsovername is het huis ook diverser dan ooit. Zo zitten er voor het eerst moslima's en inheemse Amerikaanse vrouwen... in de democratische fractie en ook de eerste openlijk homoseksuele man. Zo'n 30.000 huishoudens in Zweden zitten waarschijnlijk nog een week zonder stroom... na de zware storm die dinsdagnacht over Scandinavië trok. In het kustgebied bij Stockholm en Uppsala zijn bomen op elektriciteitsmasten gevallen... die daardoor zijn geknakt of omgevallen... Het herstel gaat lang duren, omdat het gevaarlijk werk is. Er liggen nog bomen over de elektriciteitsleidingen... en de duisternis van dit jaargetijde getijden maakt het werk ook lastig. Dezelfde zware storm veroorzaakte het treinongeluk... op de grote Beltbrug in Denemarken, waarbij acht doden vielen. Het weer vannacht wisselend bewolkt en vrijwel droog. Tijdens opklaringen lichte vorst. Morgen bewolkt en in het oosten kans op regen. In Zeeland soms wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Het weekend is wisselvallig bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst Met ZFM Met men en nu Peaceful Radio Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1314 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. En natuurlijk de allerbeste wensen voor dit jaar 2019. Waar we natuurlijk heel veel nieuwe nieuwheidsmuziek gaan behandelen. Zoals dit album zijn ze de aller-allereerste Lisa Hilton... Een goede bekende oasis, zo heet haar laatste album. Want ja, ze heeft er al verschillende gemaakt. Op de website Peaceful Radio vind je haar website terug. En ja, nou natuurlijk veel meer informatie. Zo ook gaan we terug in de tijd met Mantras for the Young Hearts. Dat is Sarva, Anta and Children. Een hele bijzondere album uit 2005. Onder het Nederlandse... En zelfs het regionale label Oriane Music. Ooit in Arnhout begonnen, geloof ik. Um, of zelfs nog verder. Leiden. Oh, nee, Eindhoven. Arnhoud, uh, maar altijd in deze regio gebleven, uh, heemsteden. En tegenwoordig gevestigd in Harlem. Oké, okay, ik wens je heel veel luisterplezier. Ik ga daar lekker voor zitten en relax. website www.purplepiano.com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 This is Time Out Recordings artist Darlene Coldenhoven, and thank you for listening to Peaceful Radio. website at www.DavidWaller.com.